We gaan nu over naar het woord van God dat vandaag gegeven zal worden door onze broeder, onze voorganger Nardeborg is uit Spijkenissen. Hij leidt de kerk daar, New Life Spijkenissen, jouw broeder-zusterkerk daar in Spijkenissen. Dus ik wil jullie vragen, laten we een applaus geven en laten we openstaan voor het woord van God vandaag hier. Hey lieve mensen, God zegen. Hoe we zijn enthousiast vanochtend. Is het niet geweldig wanneer we zo samenkomen in het huis van God? Weet je, gisteren sprak ik nog iemand. Een dame uit de kerk is bij Knesset. Ze komt nu rond twee maanden naar de kerk. En zei tegen mij: Ze dacht altijd dat het genoeg was om thuis te zitten en de Bijbel te lezen en zelf te bidden. Maar nu heeft ze gemerkt hoe krachtig het is om samen te komen. Want er is kracht in het samenkomen. Samen aanbidden. Samen de Heer dienen. Dus daar is, en daarom zoals Pastor Lee zei, hé, hey, leuk, goed dat jullie zijn gekomen. Weet je wat het mooie is van, van Jezus? Elke keer dat Jezus de kerk vergelijkt, vergelijkt hij de kerk met met schapen. Hij is de herder en dan heb je de schapen. Dat betekent dat de schapen altijd samen zijn. Altijd samen wandelen, lopen. En jullie zijn bezig hè? met de Heer is mijn herder geweest. Hij is de herder en wij zijn de schapen. Hij vergelijkt nooit de kerk met wolven. Want wolven lopen alleen. Wolven wandelen alleen. Wolven die, die strijden alleen. Zijn lone wolves. Maar wij zijn schapen. Dus kijk naar de naast en zeg ik heb je nodig om te groeien. Amen. Hoe we geloven dat God iets bijzonders heeft hier voor ons vandaag. Ik geloof dat God iets groots aan het doen is hier in Zoetermeer. Meer. Nieuw life Zoetermeer. Jullie hebben een geweldige voorganger. Hoe we houden van een voorganger. Een pastor. Lees een zegen. Hij zei, ik hou heel veel van hem. Omdat hij mijn broertje is. En nog veel meer. Wat God aan het doen is in zijn leven. Het is zo mooi om te zien. Het leven van Lydiane. Die is zo ook on fire. Ik, ik leerde Lydiane kennen toen ze nog in piano kon spelen. Nu is ze zo on fire. Zo powerful bezig. Lee, Lee heeft haar geïnspireerd. En zo zie je hoe, hoe God werkt. Hè? Ik wil met jullie direct het woord van God gaan in Genesis... hoofdstuk 35. En blij om ook... samen met ons is... Uh, een mooie echtpaar uit... uit Spijk. Echtpaar Leendertsen. Wees welkom. Prijs de Heer, Het is alsof ze voelde... dat ik hier kwam spreken vandaag. De schapen volgen hun voorgang. <lacht> Genesis... hoofdstuk 6... 35... Vanaf vers 16. En we gaan lezen tot en met vers 20. Het woord van God zegt het volgende. Als jullie samen met mij willen opstaan, gaan we het samen lezen. En daarna beloof ik jullie dat jullie de rest van de dienst kunnen zitten. Daarna braken ze op uit Bethel. Toen zij nog maar een eindweegs van Efrat verwijderd waren, baarde Rachel en zij had een moeilijke bevalling. En terwijl ze die moeilijke bevalling had, zeide de vroedvrouw tot haar, vrees niet, ook ditmaal hebt gij een zoon. En toen haar het leven ontvloot, want zij stierf, noemde ze hem ben Oni, Maar zijn vader noemde hem Benjamin. En zo stierf Rachel en werd begraven aan de weg naar Efrat. Dat is Bethlehem. En, vers 20, en Jacob zette op haar graf een opgerichte steen. En dat is de opgerichte steen van Rachel's graf. Tot op heden, tot op de dag van vandaag. We kunnen plaats... Weet je, het is zo... Als ik dit hier lees is het, is het een, heel bijzonder, een heel bijzonder verhaal wat we vandaag hier gaan horen. Heel, ook een, een mooie drama eigenlijk in het woord van God. Weet je, de plek hier wat hier wordt beschreven. Ik heb het samen met iemand die ook hier zit. Een, een leuke ervaring dat, daar en misschien weet hij zelf niet dat het daar was. Maar het is mijn broeder Brian die daar zit. Zo geweldig om je te zien, Brian. Weet je, ik, Brian en ik waren in, in november vorig jaar waren we in de Westbank in Israël. En we verbleven naast of heel dichtbij 100 meter van de graf van Rachel. En Brian en ik we wilden, want Brian kan niet stilzitten. Hij moet, hij moet bewegen, hij moet lopen. En, en, en hij zei, kom, laten we in de avond vertrekken. En we waren in Westbank en jullie horen heel veel dingen, nieuws over Westbank, Palestina. En hij zei, laten we gaan wandelen... En dan zei Brian, het is al laat, het is al laat. Maar ik, naast mij dus had ik Brian en had ik nog mijn schoonmoeder. En het waren geen goede combinatie. <laughs> en dus we, we gingen op weg en, en Brian was met mij aan het praten, ik was met Brian aan het praten. En mijn schoonmoeder was aan het shoppen of tenminste, mensen bleef winkels kijken. En terwijl we liepen, naderden wij het graf, de graf van Rachel... En de graf van Rachel zit aan de kant van Israël. En wij zaten aan de kant, want jullie weten het is verdeeld. Dat je kennen. Het is verdeeld daar, het wordt eigenlijk door een muur verdeeld. En wij liepen daar langs. Maar voordat wij het wisten, stonden ongeveer zes mitrailleurs op ons gericht. Zes Israëlische soldaten. En die richtten zich allemaal op ons en ik schrok... Mijn schoonmoeder liep nog door, want ze was winkels aan het checken. En, en, en ze begreep niet wat er aan de hand was. Ik moest haar schreeuwen. En Brian, Brian die... Ik, en ik was bang, want Brian de dag ervoor droeg hij een Palestijnse vlag als een sjaal. Een en ik dacht, oh, vandaag gaan we dood. Maar gelukkig zijn we hier vandaag om de Heer te prijzen samen met jullie. Maar iets bijzonders gebeurde op die plek. En het is toch bijzonder dat we daar zo'n leuke ervaring hebben daar... daar. Gelukkig hebben we het overleefd, maar op die dag toen in het verhaal wat we lezen zagen wij dat Rachel, Rachel was de vrouw van Jacob. Rachel was de vrouw die Jacob lief had. De Bijbel vertelt ons dat Jacob veertien jaren lang heeft gewerkt en hard gewerkt om Rachel te verdienen van haar vader. 14 jaren lang. Kijk, nu weet ik dat vele mannen hier zouden dat niet doen voor hun vrouw. Ik zou het wel doen voor mijn vrouw Cindy. Maar ik weet niet of jullie het zouden doen. En, en, en ze werkte hard, hij werkte hard voor haar. Maar er was een probleem met Rachel. Want niet altijd alle is alles... Goed in ons leven en gaat alles zoals wij willen. En weet je, soms ontvangen we een zegen hier. Maar gaat het verkeerd aan de andere kant. En we moeten beseffen dat in alle tijden moeten we God dankbaar zijn. Want God weet waarom we door dingen gaan. En God is daar om ons te beschermen wanneer we het moeilijk hebben. En het probleem van Rachel was dat Rachel geen baby kon krijgen. Maar Rachel had een zus die wel kinderen kon krijgen. En de Bijbel vertelt ons dat Rachel werd jaloers op Lea, haar zus. En het probleem is ook dat Lea ging Rachel ook een beetje pesten. Want Lea ging Rachel vertonen van kijk, ik kan wel een baby krijgen, jij niet. En de Bijbel zegt dat Rachel begon te bidden en te bidden. Want broers en zusters, wanneer het niet gaat, moeten wij God blijven zoeken. Je kan niet opgeven bij God, want God geeft niet op ons op. En God houdt nog steeds van ons, dus we bidden en we zoeken hem. Want God is de God met antwoorden. En, en Rachel ging bidden en de Bijbel vertelt ons dat ze werd zwanger. En terwijl ze aan het bevallen was, kreeg ze een zoon, haar eerste zoon. Het verhaal wat we hier hebben gelezen ging over het tweede zoon. Maar het eerste zoon die zij kreeg, noemde ze hem Jozef. In haar pijn noemde ze het kind Jozef. En Jozef betekent de Heer zal herhalen of de Heer zal toevoegen. Dus terwijl Rachel pijn had... En ik heb nooit een pijn van bevalling meegemaakt voor mezelf. Ik heb het wel gezien bij mijn vrouw. En ik weet niet... Ze zeggen dat het heel erg is. Ik weet niet of het echt zo is. Maar... <laughs> het, is, het is heel zwaar, hè? Het, is, het is pijnlijk. Ik zag mevrouw schreeuwen daar en, en ik was erbij. En, en als man zijnde, daar weet je niet wat je moet doen. Want op een moment wil ze water, op een ander moment wil ze dat je bij haar bent. En op een ander moment wil ze haar moeder hebben. En de moeder was helemaal op Bonaire. Ik wist niet hoe ik haar moeder kon krijgen in, in één uur van Bonaire naar, naar Nederland. Maar het was, het was heftig. Het was heftig. En een moment van haar pijn... Bij mij bijvoorbeeld, het ervaring wat ik had met Cindy was... Dus dat ze alleen maar ging schreeuwen en dingen uitroepen. Maar Rachel, toen ze in haar pijn was... zei ze, Jozef zal hij heten. Andere woorden, de Heer zal toevoegen in mijn leven. Ze sprak woorden van zegen uit in momenten van pijn. En mijn vraag aan jou is... Wat spreek je uit in jouw momenten van pijn? Wat zeg je wanneer het, moeilijk, wanneer het moeilijk gaat? Wat zijn de woorden die uit je mond komen? Want woorden hebben kracht. De Bijbel zegt dat wij komen tot geloof door het horen. En het horen naar Gods woord. Want woorden hebben kracht. Wat wij uitspreken heeft kracht. En, en ze, ze zei... Jozef, dus de Heer zal toevoegen. Dus in mijn pijn, normaal gesproken wanneer een vrouw, eh, vaak wanneer een vrouw zwanger is en, en ze zijn aan het bevallen. Dan zeggen ze nooit meer. Daarna denken ze weer daaraan. Hè? En, en, en dit, is, dit, dit is iets wat ze vaak zeggen, nooit meer. Maar Rachel zei, Jozef, de Heer zal me nog eentje geven. De Heer zal dit herhalen in mijn leven. Want weet je... Soms denken we dat we pijn niet nodig hebben, maar er zijn pijn die mooie dingen voortbrengen. Er zijn dingen die we hebben meegemaakt in ons leven, die ons hebben gemaakt, de mensen die wij vandaag zijn. En de Heer herhaalt zegeningen uit voor ons leven wanneer wij het uitspreken. En dus vandaag wil God jou laten herinneren dat wanneer je door pijn gaat, kan je altijd woorden van zegen uitspreken. Want hij is degene die zegen. Maar. Verder in haar leven. Want ze had het uitgesproken. En de Heer heeft het ook gedaan. De Heer had toegevoegd. Want er is kracht wanneer je dingen uitspreekt in geloof. Er is kracht wat je uitspreekt over je kinderen. Over je familie. En toen de Heer het had toegevoegd in haar leven. Zegt de Bijbel dat ze... Weer pijn had. Maar de pijn was zwaarder. De pijn was moeilijker. Zelfs zo erg. dat De Bijbel vertelt ons hier dat. Terwijl het leven al van haar week. Dus zo'n pijn, zo'n moment dat ze, dat ze bijna aan het sterven was. In die bevalling. Want toen hadden ze... Niet de, de zorg en de meeste zorg die wij vandaag hebben. met de gynaecologen en de verloskundigen die dingen precies kunnen meten. en bloeddruk meten en al die dingen. en al die complicaties die soms bij zwangerschap komen. Toen hadden ze dat niet. Dus ja, um, Rachel was aan het sterven. en de Bijbel zegt dat. ze zei. voordat ze Steve gaf het, het kind. de naam Benoni. of Benoni. Jozef betekent de Heer zal toevoegen. Benoni betekent zoon van mijn smart. Of zoon van mijn pijn. Zoon van mijn verdriet. Is het niet apart dat we op een moment een zegen kunnen uitspreken... en op een ander moment een vloek? Is het niet bijzonder dat wij... en de Bijbel spreekt het ook van... hoe kan het dat het soms uit onze mond iets zoets komt... En op ander moment bitter uit dezelfde fontein. Het gaat niet. En dus wat we hier leren in deze, in de, in deze verhaal. Dat, dit verhaal is dat wat wij uitspreken heeft kracht over ons leven. En waar je vol van bent, spreek je uit. Op het moment dat ze Jozef kreeg, was ze vol geloof. En ze sprak woorden van zegen uit. Maar op het moment van benoning was ze gefrustreerd. Had ze pijn. En ze noemden hem zoon van mijn pijn. In andere woorden, pijnbezorger. Hij is mijn pijnbezorger. De, dit jongen, deze jongen hij werd geboren in de woestijn. En we en merken en we zien dat in het woestijnen van onze levens... Ik weet niet of jullie dit ooit hebben meegemaakt... maar in momenten van pijn, momenten van woestijnen in onze levens kunnen mooie dingen uitkomen. Want de jongen kwam in een moment van haar woestijn. Ik weet nog, een keertje hadden we een bedrijf gestart... en het ging niet goed, Cindy en ik. En we waren daarmee bezig en het liep niet, het liep niet. Maar het was een jaar, een woestijn, een jaar woestijn in ons leven. Want alles, het liep gewoon niet. Maar op dat moment dat we daar waren, kwamen we wel met nieuwe ideeën... Die daarna wel gingen lopen, Nieuwe, een nieuw idee voor bedrijf. die daarna wel beter ging lopen. En dus dat zou nooit zijn gekomen. als wij, op een moment, als we niet door de woestijn waren gegaan. En dus dit leert mij ook dat in de momenten van woestijnen in mijn leven. dat God een God is dat voorziet in onze pijn, in onze woestijn. Hij zorgt voor een oase. De Bijbel zegt: Hij, hij, hij doet een rivier doorbreken in een woestijn. Want hij is een God die zoveel van ons houdt... dat, ons, dat hij ons niet in de steek laat in een woestijn. Maar Rachel... Ik geloof dat Rachel op dat moment niet meer het geloof had van vroeger. Nu was Rachel verdrietig. Nu was Rachel pijn. En zo'n erge pijn dat ze zei... Dit zoon is, deze zoon is voor mij geen zegen meer. Deze zoon, ik wil, ik wil geen herhaling meer in mijn leven. Deze zoon is voor mij de zoon van mijn pijn. De zoon van mijn verdriet. Dus ze noemden hem Ben Oning. Oh nee. En jullie weten hoe een naam iemand kan kenmerken. Een slechte naam iemand kan kenmerken. We kennen het bijvoorbeeld op school. Als iemand net een aparte naam heeft, gaan de kinderen hem al vanaf kinds af aan... Pesten, en ik heb gezien hoe creatief kinderen zijn om met pesten. Dus voordat je een kind een naam geeft, denk er eerst goed over na. Want kinderen zijn echt creatief om met een naam een hele andere vorm te geven, heel iets te benoemen. En dus een naam kan iemand kenmerken. Vooral in het Oude Testament, vooral in, in het Oude Testament wat we, waar we hier lezen, had het vroeger was het een traditie, een gewoonte. dat als je iemand een naam geeft, zou dat hem voor de rest van zijn leven. Kenmerken. En nu krijgt Benoni deze naam. En ik kan me voorstellen dat Jacob kwam. En, en Jacob zag de vroedvrouw. En Jacob zag dat haar vrouw stierf. Zijn vrouw stierf. Jacob kwam bij de vroedvrouw. En Jacob zei: Luister, hoe heet hij? En de vrouw, de vroedvrouw, zei: Hij heet Benoni. En de Bijbel zegt hier. Dat toen Jacob het hoorde dat het kind, het kind Benoni heette, zei hij, nee, dit kan niet. Hij gaf het kind een andere naam. Want Jacob had ervaring met betekenissen van namen. Jacob wist wat een stigma betekent in het leven van iemand. Jacobs naam betekende bedrieger. Dus stel je voor, je bent Jacob, je heet Bedrieger. En je hebt een zoon die heet Benoni, pijnbezorger. Dat is een uh, mooi gezin. Een geweldig familie. En Jacob groeide op met de naam Jacob. Dat iedereen toen ze hem zagen, wanneer ze zeiden Jacob, wanneer ze hem riepen, riepen ze een Bedrieger. Want één gebeurtenis in zijn leven gaf hem die naam. Toen hij geboren was omdat hij het voetje van zijn broer vasthield. En omdat hij... Het leek alsof hij eerst geboren wou worden. Alsof hij eerder wou komen dan de broer Esau. Zei de moeder, hey, hij is een bedrieger. Ik noem een bedrieger. Jacob. Dus voor de rest van zijn leven... werd hij gestigmatiseerd. door die En het volgde hem. En Jacob dacht... Nee toen hij Benoni hoorde. En ik weet dat de moeder de naam heeft gegeven. Ik weet dat de moeder is overleden. Maar als vader heb ik een verantwoordelijkheid. En hij veranderde de naam naar Benjamin. Want ik wil niet dat één slecht gebeurtenis in het leven van deze zoon hem voor de rest van zijn leven zal kenmerken. En weet je dat. Velen van ons ons laten kenmerken door één slecht gebeurtenis in ons leven. Door één verkeerde keuze. Door één verkeerde stap. En God zegt, ik wil niet dat één verkeerde keuze die jij hebt gemaakt in jouw leven, jou de rest van jouw leven zal stigmatiseren, zal kenmerken. Door één verkeerde stap. Dat iedereen jou zo zal kennen als de bedrieger, als de overspelpleger, als de grote zondaar, als de leugenaar. God zegt, nee, ik wil jouw naam veranderen. Want jouw naam is diep gelinkt met jouw identiteit. En God zegt, ik ben de God die identiteiten verandert van mensen. En hij zei, hey, ik noem hem geen Benno niet meer, maar ik noem hem Benjamin. En hoeveel willen weten wat Benjamin betekent? Benjamin betekent zoon van mijn rechterhand. Of zoon van mijn kracht. Hij veranderde de naam van zijn zoon. Want hij wou hem een nieuwe identiteit geven. En weet je wat ik vandaag aan jou wil vragen? Is wat zegt papa wie je bent of die je bent? Het gaat niet om wat mensen zeggen over jou. Het gaat om wat zegt papa. Wat zegt onze vader in de hemel over jou? Wat heeft de vader gezien in jouw leven? Wat zegt de vader wanneer hij aan jou denkt? Want welke naam dragen wij vandaag? Dragen wij de naam die mensen ons geven? Dragen wij de stigma die mensen ons willen geven... Of dragen wij de naam die God ons heeft gegeven? En de Vader zegt, jij bent meer dan overwinnaar in Christus Jezus. De Vader zegt, je bent sterk. De Vader zegt, ik geef je mijn geest, want ik heb je lief gehad. De Vader zegt, jij bent bijzonder. De Vader zegt, je bent speciaal. De Vader zegt, ik hou van jou. Dat zegt de Vader. Welke naam draag je vandaag? Alleen mijn Vader mag beslissen... Hoe ik heet. Halleluja. Alleen mijn vader mag mij een naam geven. Wat zegt de vader over jou vandaag? Weet je dat jouw identiteit wordt gevormd in de nabijheid van de vader? Hoe dichter je bij de vader bent. Ik heb het hier over de hemelse vader. Hoe dichter ben je bij de Hemelse Vader bent, hoe sterker je wordt in je identiteit. Want je Vader geeft je de juiste naam. De Vader weet precies wie je bent en wie hij jou wilt maken. Alleen bij de Vader. Weet je, en ik wil dit even kort illustreren hier door een voorbeeld te geven. En ik wil twee dames naar voren roepen en één man. Je kunt hier staan, even checken. Kom maar, Sayori, je bent toch uit Spijkenisse gekomen. Albert, Albert wordt Jacob. En, en, en. laten we een vrouw nemen. Kom, kom, zuster. En, en. Albert gaat hier zo staan. Albert is Jacob. Jorah is Rachel. En, en onze zuster... Michelle is, is de vroedvrouw. Hey is dat toevallig iets wat je hebt gekozen? Verloskundige? Nee, nee. <laughs> Oké, <Okay>, gelukkig. <laughs> en en Jorah, als, als Rachel, had ze, had ze het moeilijk met die bevalling. En je vraagt je af waar blijft Benjamin of Benoni. Ik heb hem meegenomen. Terwijl, ze geadopteerd. Hè? Terwijl Jorah of Rachel de zoon vasthield, heette hij Benoni. Betekent zoon van mijn pijn, pijnbezorger. Ze gaf de zoon over aan de vroedvrouw. En de, bij de vroedvrouw heette hij nog steeds Benoni. Zoon van mijn pijn. Maar op het moment dat ze hem overgaf aan de vader. Veranderde de vader de naam van het kind. En hij noemde hem Benjamin. Bij de moeder was hij pijnbezorger. Bij de vroedvrouw was hij zoon van smart. Had hij geen waarde. Maar bij de vader kreeg die waarde, waarde. Want de vader weet hoe belangrijk het is om de zoon een juiste naam te geven. En wat ik vandaag tegen jou wil zeggen is dat misschien ben je in de hand van je familie... iemand die niet competent genoeg is. Iemand die niet intelligent genoeg is. Misschien ben je in de hand van je vrienden. Weet je, misschien ben je wel leuk en aardig... maar voor hen ben je niet goed genoeg in hun omgeving. En misschien ben je op school... voor je juffrouw... ben je niet de intelligente of degene... die, die, die, die heel veel dingen kan bereiken in het leven. Maar de vader... de vader ziet iets wat, wat de wereld niet ziet. De vader ziet zelfs dingen wat families niet zien. Want de vader kan namen geven. De wereld geeft je een naam. Mensen geven ons een stigma, maar de vader geeft ons identiteit. En weet je, de, de apostel Paulus, de apostel Paulus, wanneer hij het heeft over het evangelie, de apostel Paulus zegt, luister, het evangelie in de handen van de Grieken is het Washeid. Hij zegt daarna... Bij de voor de Joden is het aanstootgevend. Maar voor zij die geloven... Is het kracht van God en redding. Dus in andere woorden... Met de juiste perspectief... Is pijn een potentie geworden. Want Jezus' dood aan het kruis was pijn voor de wereld en voor de Grieken. En de Grieken zeiden... Nee, dit, dit kan niet krachtig zijn. En, en de joden zeiden nee. Die pijn die Jezus moest leiden. Was, is zo aanstootgevend. Want, want wat doet een zogenaamde zoon van God. In een kruis. Aan een kruis gehangen. Maar voor de vader. Was het onze redding. Was het kracht voor ons. Dus verdriet. Met het juiste perspectief. Verwekt visie. Dank je wel. Hey, geweldige. Wat, ik, wat, wat God jou vandaag wil vertellen is dat alles hangt van de perspectief af. Van nou wie kijkt naar jou en wie heeft jou naam gegeven? Wie laat je je noemen? En, en, en God zegt tegen jou vandaag, ik heb je een naam gegeven. Je bent bijzonder voor mij. Wat zegt papa vandaag over jouw leven? Wat zegt de vader? En ik, ik ga nu al sluiten. Om mijn even te helpen zo met de piano. Halleluja! De vader, de vader heeft als enige de recht om naam te geven. Rachel had geen visie voor het kind. De vroedvrouw had geen visie voor het kind. Maar de vader... die zag dingen... wat zij niet zagen. Weet je dat de vader... vandaag in jou iets ziet... wat jij misschien nog niet... in jezelf ziet... Weet je dat de vader dingen in jou ziet dat anderen niet zien. En je kan twee dingen doen. Of je kan verdrietig blijven. Je kan gefrustreerd blijven. Omdat je niet goed genoeg bent misschien voor je vrouw. Niet goed genoeg bent voor je man. Of misschien als ouders... Als ouders zijnde, vader, moeder, voel je je zo gefrustreerd. Want je voelt je misschien niet als een goede ouder, een goede vader, een goede moeder. En mensen praten misschien slecht over jou, hebben dingen misschien over jou gesproken. Maar je blijft dan hangen in namen die mensen jou hebben gegeven. Of je kiest om te luisteren naar de stem van de vader. En wat zegt de vader? De vader zegt, ik noem je geen benoanie meer. Je bent niet meer zoon van pijn, zoon van verdriet of dochter van die verdriet brengt. Je bent de zoon van mijn rechterhand. Je bent degene die ik heb uitgeroepen, uitgekozen. Jij bent degene die ik heb voorbestemd voor grote dingen. Jij bent degene die ik heb geroepen om geweldige dingen hier te doen in Zoetermeer. Jij bent degene die het evangelie van Christus Jezus zal verkondigen. Aan degene die Jezus nog niet kennen. Jij bent degene die hoop brengt waar er zoveel frustraties is, zoveel pijn. Jij bent degene die, die met nieuwe leven zal komen. Overal waar je komt. Want de Vader zegt, jullie zijn mijn kinderen. Je vader kan je alleen maar een naam geven. En, en ik weet dat sommigen van jullie hier... Want vaak is het zo in een groep dat velen van ons... Vele mensen zijn opgegroeid in gebroken gezinnen, gebroken families. Waar hun identiteit daar werd gevormd. En ze komen uit een gebroken wereld. Vol met pijn, vol met verdriet. En dan komen ze naar Gods huis... En dan in Gods huis is het belangrijk om goed te luisteren. Want in Gods huis ben je het huis van de Vader. Welke Vader, de hemelse Vader. Die jou een nieuwe identiteit geeft. Weet je, er is, er is een Bijbelvers. Die ik eigenlijk nog met jou wil delen. Heel kort. Het is in 1 kronieken. 1 kronieken hoofdstuk 4. Vers 9. Weet je, in 1 Chronieken, hoofdstuk 4 zien we een hele... ...verhaal. Want in één kroniek zien we een hele lijst van, van namen. Die is geboren in die, en die is zoon van die, en die is dochter van die, en die is die. En, en vaak wanneer we dat lezen, denken we van, oh, dit is saai boe, ik ga wel naar een andere tekst met meer content, maar met meer inhoud. Maar in één kroniek hoofdstuk 4, vers 9, als je dat zo zou lezen. En je zou het skippen, zou je een belangrijk iets missen daar in vers 9. Want plotseling komt er een nieuwe naam daar. En de Bijbel zegt: er was een, Jabes, was aan de aanzienlijkste onder zijn broeders. En zijn moeder had hem Jabes genoemd, want ze zei: Ik heb hem met smart gebaard. Dus Jabes, de naam Jabes is een synoniem van Benoni. En de moeder gaf hem dus een naam, want ze zei, ik heb hem met pijn gekregen en dus noemde hem zo Jabes. Maar ik geloof, ik denk dat Jabes, net als, net als Benoni, of als Benoni had Jabes geen vader om hem een naam te geven, een naam te veranderen. En wat doe je dan als je niemand hebt die jou helpt? Niemand hebt die jou steunt, Niemand hebt die jouw identiteit bevestigt. Wat doe je dan als er niemand is die jou een nieuwe naam kan geven? En kijk wat Jabes doet in vers 10. Jabes riep nu naar de God van Israël. Wauw, wacht even. Wie is Israël? Israël was Jacob. Maar, hè? Jacob heette toch bedrieger? Ja, maar God had zijn naam veranderd. Jacob wist als, als persoon wat het betekent om een verandering van naam te krijgen. En Jacob kreeg de naam Israël. Wat betekent God voor hart. God is met mij. En omdat Jacob dat heeft ervaren in zijn leven. De kracht van een verandering van naam. Begon Jacob plekken te noemen. En nieuwe namen te geven. Hij noemde Bethel. Eh, hij, noemde, hij kwam bij Bethel. Een plaats genaamd Luz. Hij veranderde naam. Hij zei het is Bethel. betekent huis van God. En hij kwam naar een andere plek. Waar hij ontmoeting had met God. En hij noemde het Penuel. Wat betekent gezicht van God. Dus omdat Jacob wist. De kracht van namen. Begon hij, overal waar hij kwam, begon hij te claimen. Ik noem dit zo, ik noem dat zo, ik noem dit zo. Weet je wat God tegen jou zegt vandaag? Overal waar je komt, begint het te, te claimen voor God. Ik loop langs Zoetermeer en je begint te zeggen, dit is Betel, huis van God. Je loopt ergens anders en je merkt dingen die raar gaan, dingen die verkeerd gaan. En je noemt het Penuel, hier gaat God zich manifesteren. En je komt ergens anders. En je ziet een andere plek. En, en, en Jacob, Jacob, Jacob zei, dit is Manachaim En hier beweegt God. Hier zal God bewegen in deze plek. En dus hij begon overal waar hij kwam. Te claimen. Want geloof spreekt het uit. En dus hij begon het uit te spreken overal waar hij kwam. Hij zei, hey, dit is Benoni. is dat Benoni noem ik Benjamin. Ik verander namen. En, en nu zegt de Bijbel. Jabes nu. Riep naar de God van Israël. Welke God is dat? Dat is de God van nieuwe namen. Hij is, hier zegt hij niet de God van Jacob. Hij zegt de God van Israël. De God van nieuwe namen. Want als Jabes geen vader had om hem een nieuwe naam te geven. Laat ik hem direct dan de vader in de hemel roepen. En de Bijbel zei, zegt. Hij zei tegen God. Wil mij toch overvloedig zegenen en mijn gebied vergroten. Laat uw handen met mij zijn, handen met mij zijn. Weer van mij het kwade, zodat mij geen smart treft. In andere woorden, ik weet dat mijn naam Jabes smart betekent, pijn betekent. Maar zeg Heer, verander mij. Verander mij. Want ik draag dit zo vaak, zo heel lang met me mee. Ik draag pijn zo lang met me mee. Ik draag verdriet zo lang met me mee. Heer, verander mij. Verander mijn leven, Heer. Mijn moeder kon het niet doen. Mijn vader kon het niet doen. Wat doe je dan? Dan ga je naar de Vader in de hemel. En je zegt, Vader, verander mijn naam. Ik wil een nieuwe naam. Ik wil niet verder leven met pijn. Ik wil niet verder leven met de stigma van mijn verleden. En de Bijbel zegt, en God gaf hem wat hij had gevraagd. De Heer veranderde zijn leven. Nu was Jabes niet meer gekenmerkt als de arme die Jabes die alleen maar pijn leidt. Nu was hij de man met een vergroten grondgebied. Overvloedig zegen. Want God zegent ons. Welke, welke naam wil je blijven dragen vandaag? De naam die de mensen je hebben gegeven, die je soms jezelf geeft. Of de naam die God jou geeft. Kom tot de Vader. Hij heeft de beste naam voor zijn kinderen. Halleluja. En ik beloof het laatste vers. We gaan terug naar Genesis 35. Want we lazen tot vers 20. Maar tot en met vers 20 was Jacob Jacob. Tot en met vers 20 gaf Jacob de naam Benoni. En de Bijbel niet, riep hem Jacob, Jacob, Jacob. Maar nadat hij zijn vrouw had begraven. Benjamin, Dus de naam Benjamin had gegeven aan zijn zoon Benoni. Zegt de Bijbel nu in vers 21 van hoofdstuk 35. De Bijbel zegt en Israël reisde verder. Halleluja. Daarna brak Israël op en hij ging. Hij spande. Hij ging. Bij in de NBV, vertaling, Israël, hij reisde, hij reisde verder. Hoe ga je verder reizen in jouw leven? Met de oude naam, oude karakter, oude persoon. Of met de nieuwe naam die God jou heeft gegeven. Ik wil je uitnodigen om samen met mij op te staan. Raak iemand naast je en zeg tegen hem of haar, je moet verder reizen. Je kan niet blijven hangen in jouw verleden. Je kan niet blijven hangen bij, bij Jacob. Je kan niet blijven hangen in verdriet. Je kan niet blijven hangen in jouw pijn. Je kan niet blijven hangen daar bij de graf van Rachel. Je kan niet voor altijd Jacob blijven in jouw leven. Je kan niet voor eeuwig Benoni blijven in jouw leven. Je moet verder reizen met je nieuwe naam. Israël reisde verder. God nodig je uit vandaag om verder te reizen. Met je nieuwe naam. Weet je, terwijl de binnenstem gaat aanbidden. Ik wil je vragen om samen met hen te zingen. Samen met hen te aanbidden. En, en we hebben net een mooi lied gezongen. Hè? We, hebben, okay, we hebben net een mooi lied gezongen. Over God, over zijn naam. Wat een beautiful name hè? heeft God. Wat een mooie naam heeft God. Maar God heeft jou ook nu een nieuwe mooie naam gegeven. Halleluja. God heeft jou een nieuwe naam gegeven. Je bent niet meer het oude. God heeft je een nieuwe naam gegeven. En God nodig je uit vandaag om verder te reizen. Met de nieuwe naam. Anders blijf je hangen. Hemelse Vader. Hoe we kunnen hun ogen samen met mij sluiten. En met God praten op dit moment. Al de lasten die je draagt vandaag. Al de pijn, al het verdriet. Al die stigmas uit je verleden, al die stigmas uit je verleden. Je moet het laten bij de graf. Je kan er niet mee verder reizen. Waar God jou wilt hebben, is veel te groot, is veel te sterk, is veel te mooi. Om al die troep uit je verleden daar zo mee te nemen. God zegt, begraaf het samen met Rachel. Begraaf het samen met Rachel en reis verder met je nieuwe naam. Wat moet je achterlaten in jouw leven vandaag? Welke oude naam moet je achterlaten? Wat zijn de dingen die moeten sterven vandaag in jouw leven? Zodat je verder kan reizen vandaag met je nieuwe naam. Dank je Jezus.